Uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Belgische regering is in verlegenheid gebracht door wapens... die worden gebruikt in de oorlog in Jemen. Een internationale groep onderzoeksjournalisten heeft aangetoond... dat Saoedische militairen gebruik maken van Belgische wapens. De Belgische overheid heeft dat altijd ontkend. In 2017 werd de verkoop aan Saoedi-Arabië door een wapenfabrikant in Luik stopgezet... vanwege kritiek op het Saoedische optreden in Jemen. De verkoop aan de Saoedische Nationale Garde ging door... omdat die wapens alleen zouden worden ingezet voor grensbewaking... en bescherming van het Koningshuis. Maar uit het onderzoek van de journalisten blijkt dat de garde wel degelijk in Jemen vecht. In scholen in de Belgische plaats Aarschot, Diest en Westerlo is geen bom gevonden. Meer dan 22.000 scholieren werden vanochtend naar huis gestuurd in verband met een bommelding. Om kwart over tien zou er ergens een bom ontploffen. De politie nam het bericht serieus en heeft alle scholen ontruimd. De meeste leerlingen hebben de rest van de dag vrij. Die hoeven niet meer terug naar school. De politie heeft de identiteit bekendgemaakt van de twee mensen die gisteren dood werden gevonden op de Brunsumer Heide. Het zijn een man van 68 en een vrouw van 63. Ze komen allebei uit Heerlen. Hun lichamen werden gistermiddag gevonden, volgens de politie zijn ze door geweld om het leven gekomen. Verder is er nog niet veel bekend. Een man van 29 is vannacht opgepakt omdat hij twee agenten met pepperspray in het gezicht heeft gespoten. De man moest vlak daarvoor bij andere agenten zijn rijbewijs inleveren omdat hij met een rolstoel over de snelweg had gereden. Dat rijbewijs moest al eerder worden ingevorderd vanwege een vergrijp. Het weer. Er is een buien. Er is een kans op een klap met van onweer. Het is een graad of 13. Vanavond trekt de regen weg en vannacht is het zo goed als overal droog. Morgen is er eerst wat zon, maar later zijn er weer buien. Vrijdag wordt het wat minder nat en dan wordt het een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Doe eens lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. Opdat we niet vergeten wat zij voor ons hebben gedaan. Eén keer vaker denken aan die verleden tijd... Die zelfs in het heden, in de wereld om ons heen, voor altijd zichtbaar blijft. Eén keer vaker. Marine de Witte. En daar gaan nu een aantal kransen gelegd worden. En sinds een paar jaar gaat die kranslegging gepaard met filmpjes van familieleden van de kransleggers. Een lid van de jongere generatie die vertelt wat zijn opa of oma of oud-oom heeft meegemaakt. En dat is een van de manieren waarop geprobeerd wordt om de jongere generaties dichter bij die oorlog te betrekken. Er wordt nu een krans gelegd voor mensen die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog gevangen werden genomen en vermoord, omdat zij in verzet kwamen. Omdat zij opstonden voor de rechten van anderen, voor rechtsstaat en democratie. Er een krans voor het verzet gelegd door Selma van der Perre, Katinka Jesse, de dochter van een medeverzetstrijder... En Nel van het Eind en Tobias van Baarse, kleinzoon. De filmpjes zullen zo hier op die grote scherm. op de Dand... overlevende van vrouw Kamp Ravensbrug, zat samen met mijn vader in een verzetsgroep die honderden mensen aan valse papieren, voedselbonnen en onderduikplekken hielp. Daarbij verloren ze dierbaren en hun onschuld voor altijd. Selma legt een krans voor alle omgekomen verzetstrijders. Op de zolder van mijn oma's ouderlijk huis is in de laatste oorlogsjaren een telefooncentrale verstopt. Mijn oma en haar zus brachten gesprekken tot stand tussen mensen uit het verzet in Nederland en Engeland. Daarmee zijn mensenlevens gered. Veel mensen hebben hun verzetswerk met hun leven betaald. Voor hen legt mijn oma vandaag een kans. Zie de krans. de kransleggers, een aantal van hen is op zeer hoge leeftijd... en die zitten ook met een dikke deken op de eerste rij. Want het is buitengewoon koud nu. De twee volgende mensen... Oh, eentje gaat echt heel moeizaam uh, overeind. Wordt geholpen door twee mensen. De volgende krans wordt gelegd voor de meer dan 100.000 Joden... Roma en Sinti die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog... werden geïsoleerd, gedeporteerd...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 to be tell the queen will disagree there's more to her on Sunday she will loudly pray please don't care I <laughs> you Ik con locura.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 king in your story i want to know who you are i want your heart to be for me oh i want you to sing to me softly cause then i'm out running in the dark that's all that love ever taught me oh I call and i'll rush out mm -hmm. all out of breath now you got that power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 That power